Een anti-zwaartekrachtschild. Oh, een... een draagschild, kind. Kom je daar nou bij? Van een schildpad zeker? Daarom kom je altijd zo laat op school. Man, je komt niet per niet, maar man, je komt per schildpad. Nee. <lacht> hoe neem ik zo'n anti-zwaartekrachtschild nou? In? Dat krijg je volgend jaar. We gaan nu zingen. Doe je ook mee, David? Ons mooie lied... Het eeuwig groene Ganymedes. Hey, hoe kan Ganymedes nou eeuwig groen zijn als we hier pas 150 jaar wonen? Eeuwig is toch veel langer? Oh, dat is goed. Nou, daar is het een lied voor, Manja. In een lied, net als in het leven zijn wel eens meer dingen onlogisch. Nou, waar is mijn stem voor? Ik vergeet altijd waar ik mijn stem heb. Waarom kom... gebruikt u de toongenerator niet? He, dat enge ding, ik ben even vergeten hoe die werkt. Ach, daar is die. Ja, allemaal. De deken, juf. Nou, ik zing de eerste regel. Oh ons mooie groene van de meester. David, ik denk uit, je. Nou, allemaal. Ja, jij ook, David. Ons mooie.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 Ja, we gaan verder met ons lied. En nu doe jij ook mee, hè, David? Zing, zingen helpt, hè? Zingen verwarmt van binnen. Nee. Nou, samen met mij dan. Ons mooie groene galimede... Groene galimede is het vergif. <lacht> Over stelte drank zingen we toch niet, David? Groene galimede is het vergif. Mijn moeder zegt dat het haar van binnen verwarmt. Mijn vader toonde aan dat het vergif was. Hij heb precies uitgevonden hoeveel alcohol in groene galimede zat. In zijn werkplaats. Mijn vader is natuurkundige. Zijn moeder is altijd dronken, juf. Daar weet jij niks van. Je woont niet eens in onze koppel. Aan jullie iedereen weet het. Oh, maar als je verjongd wordt. En ze kroont als een zatte hond onder de grond. Luister nou. Voor je verjongd wordt. Hartstikke Voor je de verjongingscabine van een ring in gaat, mag je zeggen of je iets verbouwd wil hebben. Als je nou een vervelende karaktertrek hebt of een nare neiging, een vorm van verslaving, ja, dan zijn ze heel makkelijk.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 Ja, de wet op de ring is toch een zegen. Ja, maar juf, ze komt niet terug. Is het is niet nou juist. Mag immers niet. Davids moeder is, is toch al twee ringen op. gaan niet mee, dus... O, oh, oh ja. Dat was ik even vergeten. Niet dringen. bijt, hoor. Ik drink toch niet zo. Heb je nu zo'n haast om bij me weg te komen? Hé, hey David. David, ga met me? Ik zal hem op de Ik zei dat ik hem krijgen zou. Zijn koepel is de andere kant op. hij zijn bek kapot. Maar Mohammed moet altijd iemand pesten, dat weet je toch? Ik gooi ga hem voor zijn pony, ik laat hem distel vereten. Hij is sterker dan jij. Hé, hey, je hoeft je pony niet te slaan. Als ik... Als ik het zwaard van mijn vader had... Ben je zo eng? Mijn vader heeft een echt samurai-zwaard. Geef even een hand. Liet er zo dik, ik, ik kom er niet op. Dat zwaard is nog van de aarde.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 Ik ben zo benieuwd of het zwart zal zijn. Dat mannetje was zwart. De hengst. Mannetje eet een hengst. Ja. Het is net of het gras bukt als de wind er overheen gaat. Hm. Ja. Groene, gaat die mee, dus het ruikt naar gras. Het is niet van gras gemaakt, zeggen ze, maar toch ruikt het naar gras. Als van gras gemaakt was, dan kon je het niet drinken. Maar ja, wat maakt dat nou uit als het toch vergif is? Wanneer uit kun je onze koepel zien? Je u even zitten? Die Lisa moet rusten. Ja. Kom maar. Je zei zitten, nou blijf je staan. Ik bekijk mijn schaduwen. Het zijn er zes, van de dichtstbijzijde ja, kunstzonnen. Dat is het belangrijkste element bij ons? We gaan niet mee. Dus Ik we ben even... niet hier. Nee. Ik bedoel alleen, jij zit, hè? en die, die pony's zijn zo dik. Jullie maken alleen maar vette vlekken. Maar, maar mijn schaduwen, die lijken net zes spaken van een wiel.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 Dit is de vierde ring, ze is pas tachtig. 100. Nee, vier ringen. Elke keer twintig jaar, voor je verjongd wordt. Vier keer twintig is tachtig, oh nee. nee. Je hoort de twintig jaar kindertijd je op te ja. tellen, hè? Nou, mijn moeder werd in 2077 geboren. Ze heeft helemaal niet veel kinderen gehad in die honderd jaar. En, uh, op niet die mede is dus alleen mij, maar... Mijn moeder is 197, ze werd in uh, 1980 geboren. Hm. Bij de autobus van mijn moeder, hè, daar spooten rook achteruit. Zulke stralen, blauw en soms zwart. Hoe zou dat ruiken?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 Toen ik eens een keer vroeg of ik misschien een jong poesje mocht hebben. Nu zei ze ook. Een jong poesje, Avi? Oh, wat wil je nou? Voor, voor poesjes moet je zorgen. Poesjes raak je niet kwijt. Dan zit je al was je hele leven. Oh, het leven duurt zo ontzettend lang, David. Het houdt nooit op. Het stopt gewoon niet meer. Poesjes stoppen ook niet. Poesjes krijgen weer poesjes. Steeds weer. Poesjes gaan wel dood, maar dan zijn er weer volgende en volgende. En ze gooien alles. Oh, echt alles. Alleen stuk, stuk. Ja. Stuk gooien ze alles. Ik spring zo maar tussen mijn flessen, gooien ze stuk. Dat is zonde, daar bewaar je het niet voor je flessen. Glazen gooien ze ook stuk. Als ik val, ik val wel de Vind jij niet erg, hè? Maar nee, vind jij niet erg, hè? Je bent mijn eigen, lieve jongen. En dan val ik in de gebroken glas. En alle poesjes lopen door de scherven.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 Ja, ja hier. Zo. Dicht tegen me aan. Ruik de groene gaan niet mee, Zus. Houd het niet naar gras. Oh rij ze in gras. Je bent dronken. Niemand mag het weten. Iedereen weet het. Alleen als ik dronken ben, kan ik je al verhalen vertellen.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 Als ik het niet mag, hè? vertelt ze altijd een stuk verder. Maar het vader is nog niet af. Hey. Zou ze niet mogen blijven om het af te vertellen? Nee, hè? Ik bedoel, het is geen reden genoeg. Een onaf verhaal. Ik zei wat over onze koepel. Ik vind dat wij met z'n allen in een goede koepel wonen. Ik vind een groene koepel toch mooier dan een gouden. Een blauwe vind ik helemaal niks. Gekke... De...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 Ik, ik moet jouw vette moeder niet dat jullie rothondjes niet. Er komen. Er komen steeds meer hondjes en iedereen breekt zijn nek erover. M mijn moeder kan wel over ze vallen, over die rothondjes van jullie. En jouw moeder? Jouw jou stinkende vetzakmoeder, jouw stinkende vetzakmoeder, jouw moeder, jouw moeder wil ik nooit! David! Er zijn u mee? Geef gaan de melkjes aan, hij kan er niet bij. Ik u mee! ik stuur jou toch ook niet in je gezicht. Het is een Robert, voel jij het kleintje even. Ik ben nu al met de baby bezig. Wat is er met jou, manja? Je bent zo stil. Ik heb dus een daadje. Nou, dat maakt het weer goed. Nee, weet je wat hij gezegd heeft? Wacht even. Voorzichtig met de poes als u mee. Je weet toch dat jonkies ja, maar ze jonkies gerijden? Ze staat toch nog voor een paar kietjes? Het is nog wel een het broeden. Zorg dan dat de deur dicht is. ik je ze zeggen wat David zei? Ik wil het niet weten. Ruzie is niet goed. En David heeft het moeilijk. Nou, dat vind ik gewoon dat het helemaal niks uitmaakt, papa. Uh, wat zeg je, David? Even dat ding van mijn hoofd halen. Het is schakelaars hier. Zeg, druk jij die knoppers in, die rooien.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 Uw contact Aarde Utrecht is daar. David, ik heb dit ik gesprek aangevraagd voor het werk waarmee ik bezig ben. De versterker die ik heb ontworpen. Het is de parapsychologische bibliotheek van de Universiteit van Utrecht. Ja, hallo. Ik ben klaar voor het gesprek. Ik kan het dieptevisiescherm wat scherper? Moment, daar het beeld nog weg? Wat is Utrecht nou? Wat is Utrecht nou? Mama gaat toch niet naar Utrecht, maar mama gaat toch naar Pluto's. Is toch nog niet weg? Uh, nee, David, dit gesprek had ik al aangevraagd. Ik zal straks opbellen naar de ringinrichting. Controleert u de kleuren even? Uh, ja. Wat zie ik nou? Goeie god, zijn oorkwast oorkwasten mode op aarde. Wat zegt u, nee? Is, is dit bedoeld als een aanwijzing voor de computer? Uh, nee, nee, gaat u verder met de realisatie. Het is toch de Universiteit van Utrecht? Wat is Utrecht dan? Er is toch geen planeet die Utrecht heet? Papa is het een asteroïde of, of een van de maandjes van Mars? Ik vergeet de namen steeds bij planeet kunnen en iedereen vindt de namen van Saturnus moeilijker. Nee, Utrecht is een stad op aarde. Mama dan gaat het niet naar de aarde? Nee, ze gaat naar Pluto.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 Ik heb niks te doen, ik heb niks om te spelen, alleen maar trutspeelgoed. Met mama kun je lachen. Hij zou er zomaar laten gaan, hij zou er niet eens laten terugkomen. Pas toen ik hem op het idee bracht, dat deed niks. Dat is een rotstoel, een rottafel, een rotmuur, een rotkast, alles is rot hier. Het speelgoed is alleen maar trutspeelgoed. Jij geeft alleen maar stinkspeelgoed met je stomme telefoongesprek in je stomme Utrecht. Het zwaard mag je ook nooit spelen. Of heb je nou een samurai-zwaard als het alleen maar naast de deur hangt? Het zwaard is toch niet om naar te kijken. <lacht> ik kon het wel gebruiken. Als ik met mijn moeder op reis. Met een grote karavaan waren we dan. En we reisden door het gras met allemaal ponies en wagens. Ja, Dat trokken we door gevaarlijk gebied. Ik zat naast mama met het samurai-zwaard in mijn hand. David, David. David. Nou, ja. nou, nou, even door het wilde mannen. Ja? Het is een gevaarlijk gebied, mama. Ja, ja. Ze zijn, ze zijn groen beschilderd. Ze hebben rode hebben ogen. Oh, en dan zwaai je met zwart. Me zwaard. Kijk, ja, zitten, David. Kijk, tegen me aan. Dan, dan, dan valt het niet. Ik moet mijn arm vrij hebben, mama. Ik moet hun koppen kunnen afslaan. Nee. oh, David! Oh, ze hebben groene kanten met z'n hun Ik Nou, jou dus een aanvalskreet. <laughs> ik sloeg ze allemaal neer. Ik sloeg ze allemaal tegelijk neer. Soms vlogen ze allemaal tegelijk door de lucht. daar! En. en Oh, wil je mij toch de steken? Met een speer door! kijk! En dan ligt hij door midden, pak aan! Hartstikke handig! Als ze van achteraan vallen, mama, dan moet je ze met een flesje voor ons slaan, mama! Wat moet jij hier? Ik was aan het spelen. Mag je me in het zwaard spelen? Of wel als ik mijn moeder verdedig? Ik zou het nog ophangen. Ja. Voordat je vader het ziet. Hij is aan het opbellen. Mijn moeder zei dat ik het goed moest maken. Die babyfury die jankt weer zo? Ja. Dat ook nou top, hè? Jezus, Floris, niet hoor, als jouw moeder niet geklaagd had dat ze nu niet tegenkomt. Hij lag naar haar kamer. Daarom met mijn moeder zo ligt ergens anders gezet. Ja, naast de werkplaats van mijn vader. En die heeft een heel belangrijk telefoongesprek op het ogenblik. Met de ringen richting over mijn moeder. Als die gestoord wordt, dat gehuil. Hij heeft zelf een mond. Als hij wil, kan hij wat voor zeggen. Nou, jij bent net een jufsras, denk je ook nog zo. Jij bent net zo'n trut als Mohammed. Hoe oh, ja? Kom je allemaal het goed te maken? Mijn moeder vond dat ik het goed moest maken voor mij. Nou, dan niet. Ik maak geen rust. Nee, jij bent het lievertje weer. Als jij dat wil, kunnen we wel samen naar school rijden. <much> nou, ook goed, gratulé. Nee, ik doe het wel. Ik heb toch geen zin om hard te rijden. Hey, ik ben er ah, nog bij. Ga Juf. Juf nou, krijgen we film? Hé, Juf hey, ik wil niet op de tv, ziet doen Die vliegt altijd met de stoel. Nou, maar juf moet wel zitten de Houdt je hebt goed zo, houd je mijn plaatje vast. Ja, vooruit. Mohammed. Je kunt achter de gaan zitten. Zo groot is hij niet. Oh, mm -hmm. oh, man, I mean you, ik die zitten. Ik wacht oh, oh, oh, tot er oh, oh, oh, oh. stil alles. is. Tafel dat je kijk. Vanmiddag krijgen jullie geen geschiedenisles. Vanmiddag krijgen jullie een film. Een geschiedenisfilm,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 tekening gehouden nu 160 jaar geleden, in 2017. Toch uitdagen, maar Kijk jij maar goed naar de film, Mohammed, dan ben je misschien wel blij... dat jouw moeder de kans weer krijgt weer jong te worden... en vind je het misschien minder erg dat ze weg Nee, nee, nee, nee mijn moeder blijft. Nee, juf, hij was het niet. Manja, dacht ik je ja, naar de wc was. Het was ja. Davids moeder. O, oh, oh, dat was ik even... Let gegeven. op nou, nou, wat nou, nou, nou, nou, zeg, juf, mevrouw. wat was er dan met jou, Mohammed? Oh ja, jouw vader wilde verbouwd worden omdat hij te veel droog. Nee. Maar nee. het vader mag helemaal geen alcohol. Ben je nou nog niet op de wc? Ja, nou. Davids moeder is altijd oh. Lazarus, juf. Davids moeder. Ik begrijp niet wat je die woorden vandaan hebt. Nee, krijg je, je wel. Niet de kom maar, kom maar. Ik kan je pak op je zoon die te krijgen. Ja, ja, ja stil daar, he, jullie. Alsjeblieft. De cassette zit erin.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 Laten we nu eens de vriendin van de overgrootmoeder. Meneer de voorzitter, ik wil graag een voorbeeld geven. Meneer Oei? Ja, Toegestaan. David, een drupje groene gaan nemen. Als wij ons in Nederland inzetten voorstellen, meneer Oei, dat uw verderfelijke ringprincipe al even was ingevoerd, dan zou het kunnen gebeuren dat onze koningin Beatrix, indien zij niet voor u was. Zo kunnen trouwen met Willem van Oranje, de stichter van de een vraag. Ja, je krijgt toch altijd slokjes van je dronken dat? moeder? In welke tijd leeft die Willem van uh, Oranje? Ik Oranje. zou die drank wel missen ja. als ze weg moet, hè? En Uw huidige koningin leeft nu, 2016. Ja, ja, ja, ja. Wel, dat is een afstand van vier egen. Dan is inderdaad de familierelatie ja. zo ver af. ...dat ik mij geen enkel bezwaar tegen een gelukkig huwelijk kan voorstellen. Ik geloof ook dat dat een probleem okay. is. Vergeet de complicaties en zaken de armenopvolging. Hey, het woord is aan de heer Jus, voor daar u... daar is Mohammed op, op mijn plaatsje gezeten. Dus U zou erop letten. Oh, Ja, nou, hij moet er af. Ja, dat dus ja, dus was ik even. Ga Mohammed. Niet. Eh, Mohammed? Ga eraf. Ja, ik wil niet. Ja, ga eraf. Ja, ja, goed en Ik wil toch niet dat het kind van een dronken tors is. Hou op je doet, je Jut! Jut, er, je dame doet pijn! En het doet me pijn! Hij gaat op je Je vader is, is altijd klaar. Zeg dat! Nee, zeg gat! Ik weet je aan! Mijn vader is altijd blazer! En mijn moeder th gaat thuis, we gaan niet weg, zeg dat. Ook laat me nou! Mijn moeder gaat thuis, we gaan weg! Mijn moeder gaat thuis, we gaan moeder Nooit, we gaan mee. is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 Ze werken op kernfusie en ze worden door schilder bij elkaar gehouden. Nou, Zo'n schild breed, dan ontploft die kunst om. En, en wanneer zoiets gebeurt als jij door langs vliegt. bel ze nou op, dan kan het nog. Dan zeg je dat je het veel te gevaarlijk vindt. Ze kunnen je toch niet dwingen om door het vuur te gaan. Als je die onwezenlijke voorstelling van zaken op school hebt geleerd, wordt het toch eens tijd om met de juffrouw te praten. Oh, jij er buiten, in godsnaam. Zeg, zeg David. Pak eens een plukje gras. Ja? Nou, ja, goed, knippen. Telkens als je dat opsnuift, herinner je je moeder weer. Hm? Zoals ze was als ze vertelde. Je hebt dat verhaal nog niet overgemaakt. Je moet het nou verder zelf verzinnen. Leer maar om soms in je fantasie te leven. Dat helpt. Eén vraag. Heb je je verbouwd? Het gaat jou nou niet meer aan, is het wel? David. Ik ga. Ik moet nu instappen. Mama? David? Kijk me nog eens een keer aan. Nee? Ah, jij ruikt liever aan het gras. Dag David. Ik zeg. Dag David! We moeten terug naar de koepel. Dit was het eerste deel van Paniek op Ganymedes, een hoorspelserie van Henk van Kerkwijk. De vertelster was Fecia Rona. Yukio werd gespeeld door Paul van der Lek. David door Olaf Vijnans, Aileen door Corrie van der Linde. Manja was Gerry Mantel. Mohamed, Donald de Marcas. Davids moeder werd gespeeld door Elisabeth Sluis, De schooldjevrouw door Willy Brill. En afgevaardigde was Hypo Oei, Hans Kersenbaar, de voorzitter Frans Zomers en telefoniste Irene Poerter. De muziek voor deze serie werd gecomponeerd door Bernard van Beurden. Technische realisatie Jan Bosboom, Beer Rechtenbach, Willem Schrijgrond en Max Westra. Regie, Ad Leupler.